Dit is Wouter Jong met het NOS-journaal. De Nederlandse politie heeft hier raden. Het doel van de actie was om zoveel mogelijk kopers op te sporen, zegt de politie. Er zijn zeker vier drugstealers opgepakt. Hoeveel mensen er in totaal zijn aangehouden is niet bekendgemaakt. Via de site hebben zeker 500 Nederlanders drugs gekocht. De zanger van de Amerikaanse rockband Linkin Park, Chester Bennington, is overleden. Volgens entertainment site TMZ heeft hij zelf een eind aan zijn leven gemaakt. Bennington worstelde met drank- en drugsverslaving en was 41 jaar. Linkin Park brak in 2000 door. De band verkocht meer dan 60 miljoen albums en won twee Grammys. Ze hadden onder meer succes met de nummers In The End en New Divide. De band speelde in 2012 op Pinkpop... Chester Bennington was bevriend met zanger Chris Cornell van Soundgarden... die in mei zelfmoord pleegde. Die zal vandaag 53 jaar zijn geworden. Suriname weigert de nieuwe Nederlandse ambassadeur toe te laten. Dat hebben bronnen bij de Surinaamse overheid bevestigd. Een officiële reden is niet gegeven... maar het zou te maken hebben met wat Suriname ziet... als de aanhoudende Nederlandse bemoeizucht. De huidige ambassadeur in Suriname, Norman... keert ja, juist vandaag terug naar Nederland... Hij is degene die in 2014 de relatie tussen Nederland en Suriname op ambassadeursniveau herstelde. Den Haag had in 2012 de toenmalige ambassadeur teruggeroepen vanwege de aanname van de omstreden amnestiewet. De opvolger van Normand zou volgende maand beginnen. Het weer in de loop van de avond overal droog, vannacht opklaringen en plaatselijke mistbank minimaal om 12 graden, morgen droog, geregeld zon en 21 tot 25 graden. Dit was het.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 to ride right in the zone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 Een dame die ook zeer bekend is uh, bij Suzanne Sanders in uh, haar omgeving, is Mario Krijleman. Nou, die moet zij denk ik ook wel een beetje kennen. Want uh, Mario Krijleman, die ken jij toch, denk ik? Uh... Ja, vaag. Uh, nou ja, goed. Uh, zij heeft een afstudeerde op, uh, opdrachten gedaan in Harlem Aan het conservatorium in Harlem. En daar heeft zij Forrest voor gemaakt. Uh, tenminste, niet alleen zij. Maar uh, Jorah is de, uh, ja, de bandnaam.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 Trying to see the path, but I had lost my breath. I couldn't find my way home. you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 het gezelschap komt uit Rotterdam. Daar, daar komen ze vandaan. Nou, we hebben hier wel meerdere Rotterdamse acts gehad. Van Graveltown tot, eh, nou ja, zeggen we ook Halfway Station bijvoorbeeld. Maar ook Linda Kreuz is bijvoorbeeld uh, geweest. Dat zijn allemaal mensen die, uh, die allemaal uit uh, Rotterdam komen. En er is er nog één. En we gaan nu niet Berlin uh, draaien van Roevaida. Maar we gaan nog iets anders draaien. Een eigen opname die we hebben gemaakt van... Uh,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 Listen to me and I'll tell you to let go. To roughen up my feet and jaw. Just... Nou, dat was dus eigenlijk een opname die, uh, die ik dus even even laten horen. Want ja, uh, we hebben natuurlijk uh, wel wat, uh, wat mensen hier uh, in de studio gehad. Uh, een eigen opname van onze vriend Marcus van Dam. En dat dateert alweer uit ergens uh, 2014 zo'n beetje. Uh, want toen deed Ruvardo onder de naam Southbound mee aan de grote prijs van Nederland. En dat nummer dat, uh, wat je net hebt uh, gehoord is uh, Feathers.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 I am a stranger in the land of my dreams, lost between horizons, my boundaries, with fantasies in my pocket and a hand. The city is my bound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 Dat was uh, Hanneke Lauda met Nu.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 Heel leuk, superleuk. Goede ja. akoestiek, leuke ja. mensen zoals ja. jij. <laughs> nee, het was echt ja. heel erg leuk. We hebben ja. ons heel erg vermaakt. En we hebben ook weer de kracht van de akoestieke muziek weer teruggevonden. Eigenlijk. We zijn heel veel elektrisch gaan okay. repeteren. En dit akoestieke bevalt ons wel. Ja. En dat willen we wel wat meer doen eigenlijk. Ja. Dat heel uh, huiskamerconcerten? Dat Huis dat huiskamerconcerten, die? Ja. dat zou heel leuk zijn. Nog even over jou, want uh, we hebben natuurlijk naar je zitten luisteren. En dan denken die mensen thuis van... Uh, ja, hallo, Suzanne. Uh, Suzanne <laughs> Sanders, wacht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 was hem dus uit 1980 alweer. Kate Bush met Army Dreamers. Nou, dat, dat bedoel ik dus. Uh, daar, deed het, daar deed het een beetje aan je uh, aan denken, eerlijk gezegd. Hier en daar. Uh, Heel dus, mooi. Ja. Jij, jij hebt het ook een beetje dat je met je stem uh, datgene precies doet wat Kate Bush ook doet. Uh, ja, dus. ik probeer niet te veel na te doen, maar nee, ik voelt voel het is gewoon alsof dat erbij past. Het is een soort techniek.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 Maar dan zeg je toch, het is wel een compliment als ik dat uh, ja. op mijn... Ja.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 En de beelden die vertoond worden, alles. En dus dat vind ik allemaal wel heel spannend. Nou, ik, ik, ik, uh, ik, ik ben uh, nou ja, nieuwsgierig in ieder geval sowieso. Maar mm. dus zal ik, uh, ik zal wel iets uh, ervan meekrijgen. Want de zondagen bevaar ik altijd uh, toch... om even zelf uh, met de muziek uh, zelf bezig te zijn. Dus, uh, maar goed, uh, ja, het is uh, zeldzaamheid als ik ergens dan nog wel eens opduik hoor. Maar goed, maakt niet uit. Maak een uitzondering. Ja.